Het is drie uur, Jeroen je hem aan met het NOS-journaal. De brandweer in Groningen heeft een gewonde man van het dak van een brandend pand gehaald. De man had schottenwonden. De politie vermoedt dat hij is overvallen. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel. De brandweer heeft de brand geblust. Er is nog geen spoor van mogelijke daders. Jongens die openlijk homoseksueel zijn... mogen voortaan lid worden van de Amerikaanse scouts. Het nationale bestuur van de Boy Scouts of America... heeft besloten om het verbod erop per 1 januari op te heffen. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de padvinders in Texas... stemde meer dan 60 voor het plan. President Obama had zich daar als erevoorzitter van de scouts... al eerder voor uitgesproken. In conservatieve kringen is nog veel weerstand tegen het besluit. Wel is het nog steeds niet mogelijk... dat homoseksuele volwassenen een scoutleider worden...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 Het weer. Vannacht blijft het in het oosten zo goed als droog... en gaat het aan de grond enkele graden vriezen. In het westen en noordwesten liggen de minima rond 6 graden en valt er regen. Overdag is het in de zuidelijke helft flink wisselvallig met kans op onweer. In het noorden ook zon en het wordt 10 tot 13 graden. Tot zover het NOS vernaal. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Met één melding de A58 Tilburg richting Breda. Daar is de weg tussen Goorle en Geelze dicht door een ongeluk. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121 is het nummer hier in de studio. Mailen kan naar omroepmax.nl uh, Twitteren via @nachtzuster En er is een chat tijdens dit programma. En als je dus eventjes gaat kijken op omroepmax.nl slash nachtzuster... dan zie je links een schermpje waar chat in staat. En als je daar dan je naam invult, dan zie ik je hier in een schermpje verdwijnen... en kan ik alles lezen wat je te melden hebt over het programma en over de onderwerpen. Verder is er ook nog eens een keer een Facebookpagina, facebook.com slash nachtzuster. En er is dus zoveel rondom dit programma dat je bijna zou vergeten dat we ook nog op de radio zijn. Het draait om vragen en antwoorden en je kunt dus bellen naar 0800-1121. Bijvoorbeeld als je weet waarom wit bier in de zomer lekkerder smaakt dan in de winter... Mocht dat zo zijn. Waarom de afdeling Radio 4 vroeger de afdeling Ernstige Muziek heette. En waarom, of nee niet waarom? Maar als pinbetalingen worden. De informatie over pinbetalingen worden, wordt verkocht. Um, of dat dan zomaar mag, want is het bedrijf, in dit geval Equins, als ik het goed zeg, Equins moet ik geloof ik zeggen, Equin, Nou ja, goed. Als dat bedrijf gegevens verkoopt, uh, is dat bedrijf dan ook de eigenaar van die gegevens? vroeg Petra zich af. 0800 1121, als je het antwoord weet. Is de regenboog altijd hetzelfde in samenstelling van kleur? Wil Andrea weten. En uh, Haro is op zoek naar een manier om bruine vulpen inkt te maken en dan het liefst met gebruik van galluszuur. Tips en trucs kunnen naar 0800 1121 en dat nummer mag je ook bellen als je weet wie de vertaling heeft gemaakt van het liedje van Reinhard mee als de dag van toen. Reinhard Mai mee Mai.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 aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van een hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toe hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw.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 Ik zit te luisteren naar als de dag van toen van Reinhard Maai. En volgens mij zit er toch een kleine grammaticale... Maar dit, ja, als het mooi is, is het mooi. Het gaat om het gevoel. En de vertaling vindt, vindt Richard dus prachtig. En die vraagt zich af wie die vertaling ooit gemaakt heeft. 0800 1121 als je het weet. Dick, goeienacht. Dag, alsjeblieft. Dag, Dik. Jij bent het zonnetje in de donderdagnacht altijd, hè? Echt waar? Ja, is heel leuk. Het is wel knap dat we dan de, de volle maan hebben en dat ik het zonnetje ben. Precies. Hè? Ik krijg hele rare weersomstandigheden. Maar ja, als het maar een beetje warmte brengt via de radio. Ja. Wat kan ik voor je doen, Dick? Of jij voor mij? Nou, uh, je, uh, je hebt net het liedje weer gedraaid. Ja. naar Mai. Ja. En uh, ja, ik denk dat te weten. Zelfs zonder dat ik gegoogeld heb. Want uh, ik, ik meen het uit mijn hoofd te weten. Uh-oh. Ja. Nou. Zeg maar, spontaan. Uh, dat is Karel Hille. Oh. En uh, Karel is uh, denk ik op dit moment uh, meer pensioenerig bezig dan <laughs> nog productief. Maar hij is altijd uh, in de platenbusiness geweest vroeger. Hij heeft uh, bij Bovema, IMA Bovema, een belangrijke rol gespeeld in de uh, productie van platen. Mm -hmm. Tekstschrijver ook. En hij heeft een uh, goede samenwerking gehad met uh, Reinhard Mai. Ik denk ook dat ze een hele LP hebben geproduceerd destijds. Oké. Okay. Dan heb ik het over de jaren tachtig, denk ik zo ongeveer. Hmm. Dus ja, 70, 80. Ja, ik ken Karel uh, van die tijd vrij goed. Ik heb zelf een songfestival meegedaan als zanger. Echt waar? Ja, in 1977. Nee. Ja, het is echt waar. Het is ik, ik, ik, uh, ik was een van de tien deelnemers dat jaar. Van, aan het, het Nationaal Zongfestival. Ja, niet de Eurovisie. Oh. Dat, dat heb ik niet gehaald. Nou. Dat, uh, dat was uh, dat jaar voor uh, een zangeres, uh, bedoeld, ja. en, uh, in de Mallenmolen van het leven, zong zij. Oh, daar hebben we het dan nog niet onaardig mee gedaan? Nee, zeker niet. <lacht> zeker niet. Nee, maar dit moet. Uh, nee. Maar Dick, ho, wacht, ik krijg te veel. Oh, ik slaap nu. Want niet alleen heb ik nu gewoon uh, jouw foto voor me dat je inderdaad dat je gewoon meedoet aan het Songfestival in 1977. Dat is correct. Maar het is bijna, bijna nog indrukwekkender. Je bent de vader van Robin Rienstra. Dat is correct. Ja. Van die kennen we dan weer van. Nou, wil ik Idols zeggen? Maar was het Idols? Nee. Nou van, momenteel uh, Danny Lovinski. Ja, uit de uh, soap. Uit de soap, ja. De soap, ja. Ja. Ja. ja. Maar waar, hij heeft meegedaan aan, was het Idols? Nee, niet Idols, want Roman is niet zozeer zanger, hij is wel acteur. Ja, maar hij heeft, wel toch, hij heeft toch meegedaan, of haal ik hem nou ik elkaar maar twee maar voor Nee, ik denk Robins. het niet. Nee, dat zou ik moeten weten, ik weet het niet. Ja, nee, precies. hè nee. wat leuk zeg. Ja. Nou, ik denk, ja, ik, ik, ik luister vaak naar een programma, en als er nou geen reden is om te bellen, bel ik niet mee. Nee. Zou, ik, ik vermoed eigenlijk, ik denk nou er komen vast wel 16 mensen voor, me die dat ook weten. Maar kennelijk niet, dat is te lang geleden. En, uh... Nou ja, het is ook altijd even lastig om erdoor te komen, want ik krijg ook veel mailtjes wel hierover. Het grappige Sorry. is, ik kreeg ook een mailtje van iemand die schreef, het is een vertaling uit het Duits, van wie voor ja taak. ja mijn Duits niet zo heel goed, dat zijn Franse vrouw Christine zijn mooiste liedje vond. Oh en dan, ja. En dan staat er dus, maar de tekst was een grote leugen... aangezien die een jaar later in 1976 scheiden van Christine. Ach. Dat schrijft Simon dan weer. Kijk, dan is zo, eh, eh, pikken we toch een flink stukje achtergrondinformatie mee. Ja, een dramatische ontwikkeling over zowel. Maar eh, ik denk dat Karel het gewoon de Nederlandse tekst heeft gemaakt... van welke taal dan ook. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ja. ik, hoor toch, ik hoor toch, ik hou nog net zoveel van jou als de dag van toen. Nee, ik hou meer van jou als de dag van toen. Ja. En dat ja. moet toch volgens mij, ik hou meer van jou dan de dag van, van toen zijn. Uh, maar dat nou, ben ik dan weer? Daar wordt toch verschillend over gedacht tegenwoordig. En ja. als, je, als je het maar vaak genoeg anders zet, zegt, dan komt het in het woordenboek terecht. <laughs> ja, nee, daar zit inderdaad zo, wel ik, zo ja. wat in. maar makkelijk gaat het tegenwoordig. Ja. Ja. Zeg uh, Dick. Ja. Ik neem even je hele Wikipedia met je door hoor. Dat maar, is goed. Zit je nog bij de Partij van de, voor de Dieren? Ja. Ja, ik, ben, uh, ik was als een van de eerste lid van de partij in 2002. Ja. En we hebben pas ons tien jaar bestaan uh, gehad en uh, nu alweer uh, 2013. Uh, dus uh, bijna het elf jaar bestaan. Maar uh, ik bezoek waar mogelijk de congressen. En uh, nou, ik ben blij dat de partij er is, want er zijn natuurlijk een uh, groot aantal misstanden in de. Ja dierenwereld, met name in de vee-industrie, ook wel bio-industrie genoemd, daar is zoveel mis als je weet dat ik woon hier in de buurt van, uh, van, van boerder, uh, boerderijen en landerijen, en als ik dan zo fiets door de kont rijden, dan zie ik geen varkens als het mooi weer is, maar ik ruik ze wel. <lacht> ja, erg hè? Ja, ja, ja. Dat is we eigenlijk buiten te lopen in de modder ja. en de, maar helaas is dat niet het geval. Nou ja, en dan. Uh, wat, wat, je had het over kippen net. Met iemand die, die ze vervoerde. Ja. Dood dan wel. Maar heb je wel zo'n levende kippenauto gezien? Die kippen en, en hokjes die worden vervoerd. Dat is allemaal heel zielig, hè? Geen prettig gezicht. Nee. nee, dat is ook zo. Dus we moeten daar toch wel. Uh, een beetje in de gaten houden. En dat doet Marianne Kiema natuurlijk. Ja, dat doet ze heel uh, goed. Ja. Dus, uh, nee, ik ben echt blij met de partij. Ja. Dan staat, staat het ook op mijn uh, wikipedia. Het staat op je wikipedia. Nou, ik, kan, ik, mo ik moet geloof ik bellen dat het Radio 1-journaal iets later begint vandaag. Want er valt zoveel te bespreken van jouw wikipedia, ja. want je hebt ook in Basje en Adria gespeeld. Ja, dat is de serie waar ik nog het meeste over word aangesproken. Ja. Vooral door jeugd, maar ook wel door oudere mensen die mij dan ook weer kennen. Van 20 jaar geleden, want het is alweer... Twintig jaar geleden dat ik voor het laatst uh, in een serie zat. Ja, maar Want die dingen weinig. worden eindeloos herhaald, hè? Ja, worden eindeloos <laughs> herhaald. En zijn ook in vele huiskamers, uh, staan ze in de kast. En uh, worden dan bekeken door en de kinderen en de ouders. En ja, de dus, ja uh, hou op, schij uit. Ja, ik vind het ook nog steeds leuk. Maar ja. in 1987 heb ik voor het laatst uh, meegedaan aan een serie. Ik word nu nog aangesproken over die, uh, die uh, rol van politieagent... Ja. Adjudant van de Steen. <laughs> ja, nee, maar dat, dat staat toch mooi op je cv. En dat, niet ja. alleen, maar ook uh, soldaat van Oranje en Flodder in Amerika. En uh, de, ja, zo kan ik, ja. geloof ik nog wel even doorgaan. Dat, ja. ja, nee, dat is ook zo. Dat staat er wel op. Maar ik heb in Flodder in Amerika een, dat is een klein rolletje gespeeld van piloot. Ik heb, heb, heb, nou. Een, je misschien die duikvlucht van het vliegtuig ineens. Nou, toen zat ik in de cockpit. Nou ja, maar anders waren ze nooit in Amerika gekomen. Nee, dus absoluut. dat lijkt me nogal een belangrijk onderdeel van de film. Nee, dat nou. is inderdaad zo. Maar oh. ik, vind, ik, ik ben dan persoonlijk het meest onder de indruk van dat je de vader van Robin Rienstra bent. Kijk, jij kent Robin ook persoonlijk? Nee, helemaal niet. Oh. Alleen, alleen zeg maar van het uiterlijk. Oh, gewoon, dit is gewoon, een, een, je hebt een mooie zoon. Dankjewel. Nou, hebben we het verder niet over? Ik, waar belde je nou ook al, al, weer over? Ja, de, wat was het ook weer? Oh ja, ik weet het alweer. Karel Hille. Ja. En de vertaling. Ik ben blij dat ik het weet. Dankjewel, Dick. Ja, precies. En de mensheid weet het nu ook, hè? Die luistert althans. Ja, de, de, de, de, de naam Karel Hille is weer even op de kaart gezet. Ja. En um, uh, vind jij het persoonlijk leuk als ik nou B dan ga draaien? Of zeg je, nou... Oh, heb, je, heb je de opname van mij? Ja. Ja, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Echt waar? Ja. ja je kunt hem natuurlijk ook thuis aanzetten. Wie niet? <laughs> nee, ja, ik, wie ben niet? Ben benieuwd, ik ben zo benieuwd welke opname je hebt ervan. Nou, deze. Oh ja. Ja. Ja, geweldig. Dank je wel, Astrid. Doei. Doeg. Vooruit nou, jongens. Het is zover. Ik deed het niet voor mijn plezier omdat ik mijn poot op papier heb gezet, ben ik nou eenmaal jong fusilier. Ik ga naar de hoogst voor een jaar of zes en ik weet niet waarom ik het deed. Dag met het, jongens, hou je maar de haaks, In mijn hart neem ik mal ook een mee. Nou, tabé dan, ik groet je, mijn mooi Amsterdam. De kaptein staat al op de brug. Geef me nog een poot aan zo'n schadeboot. Nou, tabé, ik kom over zes jaar terecht.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 Zal voor jou, oude stakker zijn. Nou, ta ik groet je, mijn mooi Amsterdam. De kaplein staat al op de treur. Geef me nog een poot aan ons harde boot. Nou, ta ja, de Jantjes, uh, samen met Martin Kevig en ook Ramse Shaffi was te horen... was dat dis, dit dus uh, Dick, Riemstra, Dick Riemstra, die ik net aan de telefoon had. Leuk. 0800-1121 als je ooit aan de Songfestival hebt meegedaan... of als je een vraag of een antwoord hebt voor dit programma. Arjen, goedenacht. Ja, goedenavond. Uh, nacht. Hallo. Hallo, ik moet even bijkomen hoor, van, uh, van uh, het liedje. Ja. Leuk, hè? Ja, nou ja, grappig, grappig. Ja, nou, uh, daar ben je Daarvoor, had je rijdt in mei, en uh, dat, leek, dat leek de jonge twin Bernard wel. <laughs> maar ja, wat, wat, wat Ja, het was een beetje, ja, weer eens wat anders. Ja, zeg ja, het ja, eens. Ja, ja. Maar, uh, ik bel eigenlijk over uh, groente en fruit. Ja. Maar, dan uh, nou kwam <laughs> die vraag over inkt uh, aan de orde. Ja. En uh, het is natuurlijk heel simpel. Heel vroeger maakten ze pigmenten... Uh, ja, en duidelijk, dat was zwart ja. en ze hadden ook rode pigmenten, dus zwart en rood, is eigenlijk al heel vroeg, uh, vroeg uh, gebruikt, hè, in de middeleeuwen en daarvoor. Mm -hmm. En uh, als hij bruin wil, dat mengt hij gewoon, dan komt hij een potje groene vulp en inkt. Dat heb ik ook thuis, want ik ben bij het kunstenaar. Oh, maar waar ik heb ik je werk... dat vandaan? Want hij had, kon er ook groen niet vinden. Moet hij gewoon naar een goede zaak gaan. Ja, hij moet want, naar een want, goede uh, winkel, ja. Ja, ja dan heb je gewoon een potje groene vulpen inkt? Want ik schrijf ja. altijd met groen. Echt? In ja. hele dure vulpennen, want ik ben vulpennengek. <laughs> maar bij het keus daarna meng ik veel. Mm. <laughs> en dan komt hij een potje rode vulpen inkt. En een potje groene, en dan krijg je bruin. Ah, kijk, zie je wel. Want uh, volgens mij is blauw en rood nog steeds uh, paars. Ja, dat wordt paars en dan is ja. daar ja, vies, vies bruin. Ja, dat goed, helpt niet. Maar groen. Ik bel, en groen. Ik bel gewoon voor. Uh, oh, trouwens, die meneer voor me, die was op Wikipedia. Maar je kan mij als kunstenaar vinden oh. bij uh, Google gewoon hoor, Arjen Winkel. <laughs> ik ben hem de Klassieke, uh, hoe heet het? Dirigenten, muzici en mooie vrouwen. Die Echt tekenen waar? En schilder. allemaal? Allemaal schilder ik dat. Tot verloren. Op mijn manier, heel vrij. <laughs> maar goed, dat is weer eventjes een soort reclame natuurlijk. Oh, en, mooi, Arjen. Ja, maar luister, groenten en fruiten, daar bel ik eigenlijk voor. Uh, punt 1, als ik een appel schil, of een peer, of wat dan ook, dan zegt iedereen altijd ja, de vitamine zitten tegen de schil aan. Ja. Maar is dat wel zo? Ja, dat, we ja, dat weet ik ook niet, ja. Nee, dat, dat zou ik wel, eens ja. wel weten, want dat komt niet achter. Nee. Dus dat wil ik eigenlijk weten. En dan dus weten we, een, want een, dan gaan we namelijk de peren niet meer vierkant schillen, want dan, dan moeten we echt wat dichter worden. Ja, want als ik een uh, aardappel schil, ja. dan uh, wordt het een uh, blokje. Ja, dat doe ik. Maar ook. dan haal je alle vitamine weg, zeggen ze dan. Ja, precies. Ja. Dus ik heb zo'n dun schilder, maar daar kan ik ook niet zo goed mee overweg. Ben jij bevriend met korneien? Hoe weet je dat? Ja, dat staat op je pagina. Ja, maar hij is overleden, hoor. Ja, maar, nou, oké, okay, dan moet ik ook zeggen, was jij be, be, Ja, dat me? was, ja. Echt waar? <laughs> ja. Uh, heb je dan ook konijnen in je huis hangen? Uh, tekeningen. Echt? En uh, Lito heeft mijn zoon gekregen van me. Oh, wow. ja. wauw. En wat boeken kreeg ik van hem. Wow. Maar goed, daar bel ik toch niet ja. voor. Ik bel toch voor die groenten en fruit. Nou, weet je wat, we nemen het ook niet zo nauw vanavond. Oh. Kan ons wat oh, schelen. ja. <laughs> Maar, uh, uh, wat grappig dat je dat zegt. Nou ja, het maar luister eens. <laughs> ja. oh, je, je bent wel erg snel met die computer. Ja, dat is eigenlijk. Uh, dat moet, oh, deze is leuk. Wat is leuk? Ja, een schilderij van jou uit 2007. Nou, dat is leuk. Oh, nou, Wat een leuk schilderij. Maar ja, oh. het zou leuk zijn als ik je kon vertellen hoe het, het heette of welke ik bedoel. Wat staat erop? Ja, een, een, een, een orkest. Oh ja, ja. Maar in, heb... een, in een soort fabriekshal of iets dergelijks, wat leuk. Ja, dat klopt. Ja, ja, de fabriekshal van mijn schoonvader. Echt? Ja, die had een oh, grote leuk. fabriek. En daar heb ik gewoon een orkest in gefantaseerd. Dat, wat, nou, wat leuk. Ja, dat vond ik leuk. Ja, maar dat is het ook. En bovenin staan dan de directie en beneden de, de, de, de, de, de, de, de mensen die er werken. Maar de directie heb je wel kleiner gemaakt dan de mensen die, uh, die er werken. Ja, maar dat komt omdat ik uh, dat, dat interessant vond... Ja. Denk ik. Ik ja. weet niet meer waarom ik dat deed, hoor. Dat ging misschien per ongeluk. Nee, nee, nee. Er zit natuurlijk een diepe gedachte achter... waarin je uit wilde ja, maar... beelden dat je respect hebt voor het werkende volk. Dat... Ja, nou, maar ook respect voor mijn schoonvader, hoor. Oh, toch die bovenin stond. Ja, heel erg veel respect. Heel aardige man. Maar goed, dit is, oh, je bent nou natuurlijk uh, niet zo erg strak hè, in het onderwerp. Nee, weet je, kan mij het schelen, maar ja, nu zit ik naar de blote vrouwen te klikken. Dus nu, zo, zo. Oh, ja. dan gaan we het weer hebben over de fruit en de vitamine bij de schil. Ja. Nou dan moet ik even lachen. Ja hoor. <lacht> <lacht> nou, luister. Dus ja. die, uh, dat, of die vitamine wel uh, inderdaad uh, zo erg tegen de schil aan zitten, de meeste. Ja. Dat wil ik wel eens weten. En laat nee, ik ja. een, daarbij een vraag. Oh, ja. Als ik nou appel of wat dan ook was, ja. of groente, ja. dan uh, doe ik het even onder het water. Maar hoe snel gaat het vergif wat er eventueel op zit eraf? Oh ja, hoe lang moet je onder... het wassen? Ja, dat, dat zegt nooit iemand. Ja, spoel nee. af staat op de verpakking of wat dan ja, ook. Ja, maar hoe lang? Ja. Maar, maar als ik het even onder het water doe, is het dan wel opgelost? Is het er dan wel af? En volgens mij doet water dan toch ook niet zoveel? Kort niet, nee, maar als je het een paar keer doet, maar, uh, uh, in hoeverre uh, is dat krachtig, dat gif, dat, dat, ik vertrouw dat nooit. Dat wou ik gewoon vragen. Ja, maar, de, maar je spoelt wel altijd een appeltje af. Uh, ten, ja, ik heb net een appelenboom gekocht en ik zit er alle appelen eruit te kijken. ja. Maar dat duurt nog een paar jaar, geloof ik, voordat hij appelen draagt. Dus, dat, dus ik dacht er zomaar aan. Ja, nou ja, mijn ik vind het een goede vraag, Arjen. Ik, uh, oh, dankjewel. Te... Ja, alsjeblieft. Mijn eigen appelen <laughs> hoef ik nu toch niet af te wassen, want die, die zie ik zelf groeien straks. Ja, als je daar geen uh, vergif op spuit, dan is dat inderdaad... Uh, nee, is... ik heb geen vergif. Ja, bij verf is vergif natuurlijk. Maar nee, ja. ook niet eens. Dat is ook nog natuurlijk. Maar uh, dat is mijn vraag dus eigenlijk. 0800 1121 En ik krijg verzoekjes via de chat, dat mensen willen weten waar ze die bloot... Uh, die schilderijen kunnen bewonderen. Dat is bij Calorie Art. Galerie art in nee, je moet gewoon... Oh, sorry. Dat gaan... oh ja, nou, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid dat je in persoon gaat kijken. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen ja, kijken... Ja, bij op... mij thuis in Enkhuizen. Arjen Winkel Enkhuizen. Nou, dat vinden ze hem altijd. Of kijk op artwinkel.nl. a -t Nou, t ja. op... Ik... eh. <laughs> Nou, dat hebben we ook Heb weer geregeld. Ja, we kunnen weer door. Dankjewel, Arjen. Ja, dankjewel. <laughs> Dag. 0800-1121. <laughs> Short. Goedemorgen, Astrid Sjoerd. Hallo Sjoerd. Is dit de Sjoerd van de, van de Steenmarters? Ja, dat is de enige <laughs> Hoe is hij, het? Is, hij is plat, Hij is plat. Is hij plat? Ja, ik heb hem zelf niet gezien, maar men heeft mij verteld hij hij plat is. Dus ik, denk dat ik, ik hoop dat ik nou van het probleem verlost ben. Nou, dat, nou als hij plat is, dan lijkt de kans mij vrij uh, klein dat hij... Nog, ja. Ja, het territorium moet worden ingenomen door een andere steenmarter, maar ik hoop het niet. Het schijnt wel zo te zijn met steenmarters. Ja, ik zeg weet, ik Sjoerd, weet, we uh, hebben weer een beroerde lijn, dus we houden het kort. Wat wou je zeggen? Ja, uh, even over die bruine verf. Uh, als je uh, henna-tatoeages hebt, die zijn toch ook bruin? Ja. Wat gebruiken, daar, wat gebruiken ze daarvoor dan? Dat moet er ook met inkt gaan, neem ik aan. Dus hoe komen die mensen aan bruine inkt? Ja, nou, goede vraag. Als iemand dat weet, 0800-1121. Groeten bijgedragen, Sjoerd. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Hoi. <laughs> Frans, goeienacht. Goeienacht. Dag Astrid. Hallo. Om eens eventjes de puntjes op de i te zetten over de hoofdtelefoon. Oh ja, puntjes en i's. Ja. Ja, puntjes en i's. Nou ja, ik maak de opnames en dan word je daarmee geconfronteerd. Want wat is nou de kloofend verhaal, de opening van je gehooringgangen die zitten onder 172 graden. Oh. Dus niet recht je hoofd in, aan links en aan rechts, maar 172 graden. Dus je hoofdtelefoon is zo gebouwd... dat je als het ware schuin naar binnen het geluid geeft. En als je nou luistert zonder hoofdtelefoon... dan luister je onder een hoek van 108 graden. Oh. En dat is dus heel anders. Als je dus een concert opneemt, wat ik dus vaak deed... Dan kan je dat dus niet met een hoofdtelefoon doen, dan zal je dat met luidsprekers moeten doen. Oh ja. Maar de hoofdtelefoons, die schijnen dus je oortjes in met 172 graden. En dan moet je hem dus ook niet verkeerd omzetten. Nee. Want dan schijnt hij als het ware van achter naar voren in plaats van van voren naar achter. Ondersteboven. Ja, nou ja, achter, achterstevoren, ja. <lacht> ja, precies. En dat is dus met concertopnames, of je dat dan nou groot of klein doet, is dat hartstikke belangrijk. Nou, staat genoteerd. Ja, Dankjewel. en dat is dus eigenlijk de dus kloof van het verhaal. Ja. Nou, kan je, kan je mij ook nog vinden als componist. <laughs> Echt waar? <laughs> ja, We zijn lekker bezig nog. vandaag, hè? Ja, even ja je bent lekker bezig, hè? Ja, ja. wat is je achternaam ja. dan, Frans? Frans den Broeder. Ik wat? Heb, den um, wat? Frans den Broeder. den Broeder. Ik heb een divertimento geschreven wat ook nog is uitgevoerd in het concertgebouw. Wauw. Ja, leuk hè? Voor Rijtel ja. 4, voor de Voor de, voor de afdeling. serieuze afdeling. Voor de zeer serieuze afdeling, ja. ja. <laughs> bij Hans van de Boom. Ah, wel, Hans in, van in de, de Boom. De ja. Weet je, soms heb je gewoon. je hebt sommige collega's bij de publieke omroep... Die gaat ja. gewoon je hele leven niet meer uit je systeem. Want ik denk dat het 15 jaar geleden is dat ik bij Hans van der Balm op de afdeling heb gewerkt. Maar wat is dat een leuk man. Ja, klopt. Nou, dat dat ook ben maar weer ben even ben. gezegd is op de Nationale Radio bij de serieuze muziekafdeling. Hij is, hij is geweldig. Ja. Hij is geweldig. En ook hoe hij het presenteert. En altijd schuitig en altijd geïnteresseerd <laughs> en altijd medelevend. ja. Ja, ik heb mee, meerdere concerten met hem daar ook uh, gewerkt. Dat is, dat is inderdaad heel erg leuk. Kijk, hebben we dat in ieder geval ook nog weer eventjes geuit. Dankjewel Frans den Broeder. Alsjeblieft. Goeienacht. Dag. Rob Beermans, goeienacht. Met Ron Dingenmans. Oh, Ron Dingenmans, hallo. Ik zal even mijn koptelefoon afzetten, want anders krijg ik jou terug te horen. Ja, maar met hoeveel, dan op, dan op hoeveel graden, graden dat, zit hij op je hoofd? Uh, dat weet ik niet, Daar oh. heb ik nooit opgelet. Maar hij zit in ieder geval goed. Gelukkig, ja. Maar dat is ik uh, denk ik dat dat uh, serieuze muziek ook komt van het feit dat... Uh, vroeger had je nog geen, in, uh, in de jaren 70 tot nou, eind 75, had je nog geen Hilversum 4. En toen gebeurde ook wel eens dat op alle zenders een beetje klassiek werd gedraaid. En ik denk dat ze daarom ook serieuze muziek toen noemde. Ja, maar waarom dan? Want niet, niet alle klassieke muziek is serieuze muziek. En niet alle popmuziek is ik uh, idee, Hallo, Vrolijke lol. Uh. Ja, ik denk dat ze een onderscheid wilden maken tussen populaire muziek en klassieke muziek. En uh, ja, vroeger werd klassiek heel serieus genoemd, vermoed ik. ik, ik weet het anders niet. En ja, daar heb je ook verschillende soorten muziek in, want uh, je hebt muziek wat in uh, majeur is gezet en, en in mineur dus. Oh, ja. ja, dan weet ik het verder niet, maar dat vroeger denk ik ook, uh, in, uh, voordat uh, Hilversum 4 of Radio 4 kwam, werd het gewoon uh, overal wat uh, gezet. Ik bedoel, je had uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, op haar Hilfse Beel of twee, op zondagochtend, was ook een klassiek programma, maar je had ook mm. andere dingen. Ja. En nu is dat natuurlijk uh, no uh, vrij goed gescheiden. Ja, de af Hilfse en toe, he, bij, ooit... de, de, bij de vroege vogels op zaterdag of uh, zondagochtend of. draaien ze nog uh, ja. klassiek. Dat... Dat klopt, omdat het ja, misschien bij, de, bij, bij het onderwerp of zo past. Ja, serieus, hè? Ja, want uh, ja, bij, bij natuurprogramma YouTube horen, ja, dat klinkt ook een beetje ja, raar. Dat denk. kan allemaal best, vind ik. Of de vogeltjesdans. Ja, ja. Uh, ja, nou ja, ik denk, ja maar ik denk dat we ook naar, de, naar het publiek uh, kijken wat er naar luistert. Ja, de ernstige dus, afdeling. Ja. Nou, dankjewel, Dan zou ik verder geen uh, beredenering weten. Dus, uh, nee, maar het is leuk geprobeerd. Oké. Okay. Goeiedag oh. nog. Goedendag. <laughs> dag. Dag. Ria. Oh. Ik Ria. vraag wel een poosje Hallo. af ja. waarom de toetsen op mijn telefoon precies het tegenovergestelde zijn van de toetsen op mijn rekening. Oh, ja. ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Oh. Maar ja, wat was ook alweer het antwoord, hè? Ja. ja. Telefoon. Oh jee. Ik moet even heel diep in mijn geheugen graven... maar misschien is het handiger als er iemand is die het gewoon weet... en eventjes belt okay. naar 0800 Oké. Okay. Inderdaad, want ook op het toetsenbord van de, van de computer... Ja. Is, is, zit er één linksonder. Klopt, ja. En um, even kijken op de telefoon. Hoe was het ook alweer? Het de telefoon ik... zit hij boven. Ja, er zit er één linksboven. Ja. Het ja. is allemaal heel onhandig... Ja, behoorlijk. Wat was het nou ook weer? Nou, ik weet het niet meer. Maar als okay. iemand het nog wel weet, 0800 1121. Goeie vraag, Dag. Ria. Ja. Dank je wel. Dag. Dag. Dag, welterusten. Ina? Ina. Ni Misschien Nina? Geen Mina, is ook goed. Ja? Ja, hoi. Ja, hallo. Ik bel voor de inkt. Ah. Um, de bruine inkt. Ja. Uh, je kan uh, textiel kopen bij de drogisterij. Ja. En dan één, nee, kijken, twee tot drie delen mengen met 70% of 90% alcohol. Dat is één maar <tie> Twee tot drie delen met 90% alcohol. Dit is een... Ja, nee, je, je, hebt alcohol, je hebt toch alcohol? Zoveel procent, zoveel procent? Oh, oké, okay. dus, dus ja. zeg maar zeven delen alcohol van 90%. Even kijken hoor. Um, zeg gewoon jij. Je... Nee, dan zou je zeggen maar, Ja. <laughs> twee delen. Oké, okay, heel drie verstandig. delen. Met... Ja. ja, in ieder geval met twee tot drie delen met 70 of 90% alcohol staat hier. En dan heb je nog een ander verhaal, moet ik even bijpakken. Ja. Weer. Dat heet Bitser. Dat is ingekookte houtskoolroet. Uh, en dat meng je dan ook met alcohol. En dat schijnt uh, van Rembrandt vandaan te komen nog. Oh, kijk. Dus dat staat hier um, Bitser. Bister is een in water oplosbaar van oorsprong bruingeel pigment... Ze kregen door houtroet te koken. Kijken, eigenlijk is er geen recept voor te geven. Rembrandt vond het een superhandig waterverfmedium... omdat hij het kon blijven bijwerken. Veel bister voor een donkere tint... en meer water erbij voor een lichtere tint. Er zijn vandaag de dag meer kleuren van... witser verkrijgbaar dan alleen bruingeel. Tegenwoordig gebruiken we dit poeder ook... om te mengen met alcohol om alcohol inkt te maken. Kijk. Hiervoor telt hetzelfde. De kleur blijft gelijk, maar de tint wordt lichter, donkerder naarmate de verhouding witser water vermindert, vermeerderd. Kijk. Nou lichter ja. heet dat spul. Oké, okay, ja. En dan ja. zie ik hier ook een blauw potje, een rood potje, een geel potje... een grond potje en een bruin potje. Kijk, dat voorspelt dus dat heel het veel goed. dat het bestaat wel. Ja. Dus nou waarschijnlijk ja, kant en klaar voor... Bekoop. Maar de vraag met dat soort spul is, of het, want dan heb je inkt, maar mm. voor je vulpen moet je inkt hebben die niet hard opdroogt, want dan doet je vulpen het niet meer. Mm, dat lijkt mij niet hoor, want ik zie hier ook tekeningen, wat een beetje op houtschot tekeningen lijkt of zo meegemaakt ofzo. Kijk. Maar, en ik zat ook te denken, als je dan zeg maar zo'n zo leeg inktpatroontje hebt, dat je in je vulpen moet doen, misschien kan je met een naaltje die weer vullen of zo. als je dat zelf hebt gemaakt. Kijk, daar wordt over nagedacht. Hartstikke goed, dankjewel voor je bijdrage. En ik heb nog even een opmerking. Ik ja. uh, luister altijd via mijn telefoon naar jullie. Ja. En ik heb gewoon oortjes die in mijn oor gaan. En daar staat ook gewoon links en rechts op. Dus dat heeft niet echt niet met een oortelefoon zelf te maken. Maar echt met het geluid. Wat al vaker is uh, gezegd. Ja, dat ook. Maar, maar die, ook die, uh, die dingetjes die in je oor gaan. die zijn ook verschillend van vorm. Als die als van maar ze de... zijn precies hetzelfde. Nee, dat is, je is niet hebt waar. Dat je wel... Ja, je hebt sommige die zijn wel aangepast, maar ik heb ook gewoon allebei precies hetzelfde. Ik heb geen heleboel versleten, want ze gaan <laughs> maar, die, maar als je de... Nee, de, die verschillen toch van vorm, de rechter en de linker, die zijn toch geen spiegelbeeld? Ja, uh, die goedkoper niet hoor. Die zijn precies hetzelfde. Ja, maar daar zijn ja, toch de ook goedkoper de, ja. de binnenkant weet ik niet, maar de vorm wel. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel. Maar ik denk dat het met geluid te maken heeft. Ja, ja ook. Nou ja, ook zeker. Uh -huh. ja, dankjewel. Goeienacht. Okay. Hoi. Jaap de korte. goeienacht. Ja, goedenavond. Hallo. Of uh, goedemorgen of goeienacht. Ja. Nacht. ja. Um, ik heb een antwoord op uh, de tatoeages die, de, uh, ja, die ik ooit eens gezien heb. Toen ik 17 was en mm -hmm. in Marokko was. En maar help me even, want vrouwen, ik kan me toch geen vragen vrouwen, over tatoeages herinneren? Pardon? We hebben helemaal geen vragen over tatoeages gehad. Oh, de henna. Uh, schilderingen. Ja, de henna. Ja, oh, de, uh, sorry, henna. henna. schilderingen. Ja, dat zijn pas. Ja, die... henna. Ja. Ja? Ja. Mag ja. ik daarop ingaan? Natuurlijk, of, uh... ja hoor. Ja. We Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb uh, vrouwen gezien met uh, witte kleding aan. in 1972 was dat. En. Die mensen die droegen hele dikke gewaden tegen de zon. Hmm. In het wit uiteraard. Die vrouwen, hè? die mannen niet, maar die vrouwen wel. En die gezichten, die waren helemaal getatoeëerd. Nou was dat gewoon henna. Wat wij gebruikten in de 70e jaren voor ons haar te verven, ja. was ook henna. Ja, dat is waar, ja. En dat is het spul waar die vrouwen zich uh, mee tatoeëren. En dat deed Madonna ook. The Good Girl. Oh, Maar goed, dat kun, <laughs> dat kun je dus. Dat kun je allemaal, ja. dat kun je allemaal niet. Dat kun je niet in je vulpen uh, stoppen. Nee, maar daar ging het ook helemaal niet over. Want als ik over op pen en redes moet gaan uh, praten. dan weet ik nog wel veel betere oplossingen hoor. O. Oh. Want ik heb het boek van uh, Haalboom uh, in huis. Ja. En dat is uh, uh, ja, dat gaat over Salomo en zo, weet je wel, en daar oh. heeft hij een prijs mee gewonnen in Parijs en zo, uh, de adjunct directeur van de Grafische School. Nou, dat vind ik nou, dat vind ik nou een mooi punt om uh, zeg maar af te ronden. Nou, dat vind ik ook. Nou, oh, dan zijn we het eens. Hey, Dankjewel. Dan dan dat we mogen Jaap. we een wens doen. He? Hey, dat mogen <laughs> oh. we een wens doen. Oké. Okay. Doen we dat ook. Als het even. goed komt. Dag Jaap. Oké, okay. dag meis. Dag. Mark, goeienacht. Hallo, hallo goeiedag. Hallo, hallo. Ik had een, een vraag over de film Familie. Ja. Geschreven door uh, Maria Groos en geregisseerd door uh, Van Sander Bakhuizen. Oh. Film uit, uh, 2001. Mm. Ik heb hem ooit gekocht, maar ik ben hem kwijt. En ik kan hem nergens vinden via internet. Niet tenminste wel dat hij bestaat, maar niet dat je hem ergens kan afspelen. Ach. En iemand anders die ik ken heeft hij ook al zitten zoeken, want die wou hem ook graag zien. Ja. En we verbaasden ons sowieso waarom die film zo klein is gebleven. Dat hij niet bekend is. Is het misschien een telefilm dat hij niet geschikt is voor de bioscoop? Mm. Kortom, allerlei vragen van een hele humoristische relatiefilm. En het is echt de moeite waard. Als moet je even tekst lezen op uh, Google. <laughs> ja. Nee, maar ik kan het nu niet uh, anders. Uh. Het is echt uh, de moeite waard om te zien. En ik wil het niet te uh, veel verklappen. En er zit er echt van alles in. Het gaat over, uh, ik kan wel iets zeggen. Er gaan uh, <laughs> mensen naar een uh, vakantiehuisje, familie? En ja, die hebben alleen maar mond met elkaar, maar het gaat heel erg humoristisch, en die uh, moeder heeft uh, kanker en de vader wil nog de familie bij elkaar houden. Nou, maar toch meenemen. heel humoristisch, ja. En uh, het is ook verbazingwekkend dat die film eigenlijk qua publiciteitsscherm niet gelukt is. Terwijl ik vind hem echt ontzettend grappig. Dus de vraag is eigenlijk tweeledig, namelijk de ene waarom is die film niet een hele grote hit geworden... en de andere is, kan ik hem nog ergens kopen? Ja, of kan ik hem, uh, laat ik eerlijk zijn, ook voor ergens... Uh... Gratis downloaden. Ja, ja, dat kan natuurlijk al, niet. Ik, ik heb ook al heel veel gekomen. Nou, ik ben nog een van de laatste die tot uh, twee weken geleden heel veel kocht. Dus heel goed. Dus ik bijdrage wel gedaan. Heel goed. ik, ja, ik ja, doe ja. het nog steeds wel, maar ik doe nou veel via YouTube. Oh ja. En, uh, ik, en uh, ja, goed, het, is al, het wordt ook ergens wel betaald. Maar het verbaast me ook, want die film, ik denk dat die uh, echt voor heel veel mensen, die dat enorm enorme humor. Iedereen heeft een familie en iedereen kent de toestanden. En uh, ja, het verbaast me wel. Het is een film uit 2000. Oh. hij is ook gedraaid op het publieke omroep, dus dat soort dingen weet ik allemaal en dat wist ja. ik ook al. En toch kom je dan niet verder. Nee, nou ja, dat kan natuurlijk maar soms gebeuren, ja. Rekkend. Nu ben je nu, nu, natuurlijk nieuwsgierig, sorry. Maar uh, ik weet trouwens ook niet of hij nog in de winkel ligt, want soms uh, gaat het ook gewoon weg. Hij heeft wel een gouden, gouden kalf ge gewonnen. Ja, maar ik denk, heel veel mensen die serieuzer zijn met film dan ik, die kennen het niet. Nee, maar het is inderdaad een telefilm geweest. Ja, nou ja, ik ga voor je... een telefilm. Dat is wel slim dat je dat nu al weet. Dat heb ik dan schijnbaar niet goed gelezen, maar dat vermoeden had ik ergens. Maar die telefilms draaien nooit in de bios. Waarom is dat eigenlijk? Dat is ook weer de volgende vraag. Ja, maar dat zou natuurlijk raar zijn. Als je telefilms, die dus gemaakt zijn voor televisie, in de bios gaat... Ja, je bent veel wakkerder en fitter dan ik werk. Ja, gek is dat, hè? Maar je, maar je, maar je kunt het toch eerst op de televisie afspelen, daarna alsnog. Nee, alle nee maar het zal wel, wel weer technisch zijn. Maar volgens mij uh, wordt een televisiefilm zeg maar, ook technisch uh, uh, net iets minder scherp gemaakt... zodat hij niet op de, een heel groot uh, scherm hoeft te draaien... waardoor die, dat goedkoper gemaakt kan worden. Dat is oh, volgens mij de clue van okay. telefilms. Maar ik kan er helemaal naast zitten, hoor. Want ik nee, denk nee, dat okay, ik dat de maar dingen maar, weet. Wat jullie weten, weten jullie ook... Want hij is waarschijnlijk uitge, uitgezonden toen we Nederland 2 door NOS of NTR, hoe dat heet. NTR had je toch volgens mij niet. Dat weet ik wel. Hij is waarschijnlijk door zo'n zender uitgezonden. NTR was, ja, okay. niet, niet door BNN in ieder geval. In oh. de, ja, het is echt, echt een leuke film. En ja, zit alles... nu weten we het wel, Mark. Ja, oké, okay. <laughs> dank je wel hè, oké, doeiennacht 0 achthondert, 1, 2, 1, voice. He said that we would thank him. Running in the Family van Level 42 was dat op radio 10800-1121. Als je weet hoe je bruine vulpen inkt maakt, het liefst met gebruik van galleszuur... Ik had er nog nooit van gehoord. Maar goed, mocht je het weten, 0800-1121. Andrea wil weten of de regenboog altijd hetzelfde is van kleursamenstelling. Petra wil weten of uh, de gegevens over pinbetalingen... wel verkocht kunnen worden door een bedrijf. Is dat bedrijf wel eigenaar van die gegevens? Bob wil weten voor Jacco waarom witbier lekkerder is in de zomer... dan in de winter. Arjen wil weten of je fruit echt uh, helemaal tot net na het schilletje moet schillen om de vitamintjes nog binnen te krijgen... en hoe lang je fruit moet wassen. Ria wil weten waarom de toetsen op een telefoon net anders zitten... dan op een toetsenbord van bijvoorbeeld de computer of van een rekenmachine. En Mark die is op zoek naar de film Familie van Maria Goos... en vraagt zich af waarom het geen hit geworden is. 0800-1121. Bel me als je een antwoord hebt op een van de voorgaande vragen. Henk, goedenacht. Hallo Astrid, hallo. Hallo Henk. Ik had nog een kleine aanvulling op die uh, ernstige muziek. Ja, heel ernstig. Mooie... Ja, ja, ja, ja. Kijk, dat zat zo. Vroeger bij de radio had je allemaal afdelingen. Ja. En die werden niet naar zenders genoemd, zoals nu. Radio 1, Radio 2, et cetera. Mm. Maar die werden genoemd naar... Uh, het programma werd ze uitzonden. Dus uh, je had afdeling gevarieerde muziek. Mm. Uh, je had de afdeling jeugd. Je had de afdeling uh, radiojournaal, bijvoorbeeld, bij de AVO. En je had ook afdeling lichte muziek en... De afdeling Ernstige Muziek, als tegenstelling dus van dat lichte muziek. Ah oh, ja. En uh, nou, je had dus ook een hoofd van de afdeling Ernstige Muziek. Ja. En uh, dat was een baan. En dat was ook een ernstige meneer waarschijnlijk. Ja, een heel ernstige meneer. Ja, dat nam dat de zaken altijd heel serieus. En de, en, en, en de afdeling Lichte Muziek, was dat dan ook een vrolijke baas? Ja, absoluut. Ja. <laughs> <laughs> ja. Maar Henk, zat jij op die afdeling Ernstige Muziek? Of nee, weet je nog Nee, ik zag het niet van die afdeling. Nee, nee, nee, nee. nee. Nee, ik deed, ik, ik deed nieuws toen. Maar... Oh? Ja. Ik, heb, ik, ik google me helemaal suf vandaag. Want uh, welke afdeling dan? Radio Sinaal. Ah, echt waar. Ja. Dus gewoon echt een officiële collega eigenlijk een beetje nog. Ja, eigenlijk wel een beetje. Nou, wat is je ja. achternaam dan, Henk? Van Horen. Nee! <laughs> Nou, nah, dat meen je niet. Allemaal beroemdheden vanavond. Ach ja, ik herken nooit de stem. Maar dit wordt weer heel grappig, want dan ben je ook nog eens een keer weer de vader van Sander van Oren. Ja, ook weer. Ja, ja, ja. Hè, wat leuk. Nou, wat grappig ja. dat je dan even belt om het te duiden. Dat vind ik heel ja, leuk. Ja, ik hoorde die vraag ik dacht, nou, daar weet ik het antwoord volop. Nou, super. Heel duidelijk. Ja. Nou, dat is ook niet de uh, niet minste. Dankjewel. Nou, dan, dan, dan vind ik hem echt af, hoor. Want dan is hij nu echt vo volledig voor 100% antwoord. Ik ben wel, hè? Ja. Oké. Okay. En de groeten aan Sander. Uw, zal doen. <laughs> Dag. Uw. Henk. Dag. Dag. Jenneke, goeienacht. Goedenavond, met Jenneke spreek je. Hallo. Ik had even een vraagje. Ik uh, heb uh, uh, uh, uh, yeah, vermoeidheidsproblemen. En toen ben ik op een gegeven moment op de van de huisarts naar een slaapcentrum geweest... om een nacht te slapen, om mijn slaap vast te stellen. Ja. En toen kwam daaruit dat ik dus uh, 98% in de waak slaap, slaap blijf... en niet in de diepe slaap kom... Nou, dat is slecht voor je organen en zo, want het lichaam stelt niet. Uh, nu zijn mijn slaaptabletten gegeven, maar ze zeiden, ja, dat helpt ook niet. Dan was mijn vraag gewoon, hoe kom je in de diepe slaap? Ja, ja, maar dan, houden we het, dan moeten we het een klein beetje algemeen houden. Want met de medische vragen zit ik natuurlijk altijd een beetje... dat ik denk, we kennen jouw dossier niet, dus we weten niet hoe we nee, jou gewoon, persoonlijk in diepe slaap komen. Hoe kom je in de diepe pregen? slaap en hoe kan die diepe slaap dan wegblijven? Ja. Dus eigenlijk voornamelijk, het zou handig zijn, gewoon tips om van de lichten in de diepe slaap te komen. Ja, hoe je, kun je in de diepe slaap komen als je daar van nature dan kennelijk problemen mee hebt. Ja. En dan heb ja. ik het niet over yoga oefeningen en dat soort dingen. Maar oh. gewoon, je slaapt wel, maar kennelijk, dus niet diep genoeg. Nee, ja, kun je dat, uh, kun je dat nog sturen? Ja, dat er wordt nog er wordt een soort... Uh... Een soort, hoe heet dat ook weer, bewust dromen? Hoe heet het nou? Nee, dat doe je ook al niet. Oh, je je droomt al niet. niet, je nee. bent alleen maar aan het waken. En je slaapt dus heel licht en daardoor ben je dus erg uitgeput, omdat je dus niet aan de herstelslaap toekomt. Maar toen dacht ik, ja, dat is leuk dat die arts dat vastgesteld heeft. En hoe nu verder? Ja, ja dat wisten ze dus ook niet. Nee. Dus ja, nee, dacht... het is, dat blijft lastig, Jenneke. Ik zal oproepen voor tips, als mensen dat toevallig weten. Maar ja, ik blijf dat zeggen. We kennen jouw dossier niet. En we nee, willen nee, natuurlijk nee, nee, nee. Maar er is iemand... niets niet bijzonders aan de hand. Alleen de ik, uh, ik, ik sliep slecht. En toen dacht ik, nou, ja. ik wil dat wel eens weten hoe dat komt. Want het kan door stress, kan door alles komen. Ja. Maar deze arts zei, nee, je slaapt gewoon in. Alleen je komt niet tot de diepe slaap. Nou, mm. dat is mijn... Was ik heel nieuwsgierig van... Kun je ja, hoe werkt dat, werk nog, dat uh, dan chemisch? Ja. Uh, is er iets in je hoofd wat gewoon zegt, nou ik laat het niet verder doorgaan? Of uh, ja, hoe werkt dat chemisch? 0800-1121, dat... ik ga mijn ja. best doen, Jannike. Misschien help luisteren naar dit programma. Ja, nee, sowieso. Maar diepe slaap ja, doe ik wel, maar diepe slaap komt niet in. Nee, maar schijnt als mensen langdurig naar dit programma luisteren... dat die diepe slaap vanzelf komt. Oké, okay, nou, ja. dan gaan we liggen. Oké, okay, altijd aanzet op donderdagnacht. <laughs> Succes, Jenneke. Oh, Dank je wel. Graag gedaan. Dag. dag. Ik had net zo gewoon de, de hoofdredacteur van de NOS Radio aan de telefoon... en over de ook van het ogenmorgen: Henk van Hoorn. Ja, ik denk, zeg het even. Die is ook wakker gewoon nog om acht minuten voor vier. dus is allemaal niet te geloven. Johan, goeienacht. Goedenacht. Hallo. Ik begreep dat er een vraag is gesteld over uh, vitamines en dergelijke. Ja, dat klopt. Vitamines in fruit, of die echt zo dicht bij de schil zitten. Ja, dat klopt. <laughs> ja, dat is eigenlijk niet het antwoord dat we willen horen, want we willen graag een beetje grof kunnen schillen. Grof kunnen schillen? Nou, dan verliet je dus veel vitamines. Echt? Ja, omdat de vitamines uh, in fruit, mm -hmm. want fruit is dus boven de grond hangt. Ja. Die zitten onder de schil, omdat die dus zongerijpt zijn. En daarom dus de zon, het, de, het licht van de zon ja. dringt dus niet door, of het minste door in de kernen van de vrucht, maar het mm. meest aan de oppervlakte. Daarom moet je dus bij uh, fruit, bij ja. appels en dergelijke, dun schillen. Als er mensen zijn die graag dik willen schillen, ja. dan moeten die zich bestempelen, dan moeten die zich gaan bezighouden met uh, aardappelen schillen. Oh, dat mag omdat wel. Ja, want in de grond is het juist omgekeerd. Al oh, gelukkig. Daar ja, zitten dus de vitamines in het centrum van de, van de vrucht of van de, van de groente. Oké, okay, dus als we, het, als we de voedselverspilling eventjes buiten, buiten beschouwing laten... dan kunnen we de aardappelen nog steeds in blokjes schillen. Als er mensen zijn die graag dik schillen... Ja. dan moeten zij dus vooral dus naar aardappelen worden gestuurd. Ja. En de dunschillers, die, de mensen die dus ja, met een fijne motoriek... <laughs> Die nemen de appels. Moeten we die taken even verdelen. En weet je toevallig ook, Johan, um, hoe lang je een appel moet wassen... zodat uh, alles wat giftig en niet goed voor je is, eraf gespoeld ja, is? Ja, nul seconden. Nul seconden? Of nooit. hè Nou, je koopt een biologische appel zonder gif. Oh, ja. Dan was je nul seconden. Oh ja. Echter, de huidige appels... Ja. ...heeft helemaal geen zin meer om die te wassen... Oh want vroeger werd er dus een beetje gespoten aan de buitenkant. Ja. En daardoor was de appel dus wat giftig en moest je dus die wassen. Ja. Echter bij de huidige vruchten, daarom ook die Ja. worden dus de zaden heel vaak al vergiftigd. Ja. Waardoor dus de hele vrucht giftig wordt. Echter die dosis is zo laag voor de mens, denkt men... Ja. dat dus niemand er last van heeft. Maar je kunt dus bij huidige... Ja. vruchten of appels, wassen wat je wil. Dat heeft geen zin, omdat die hele appel nu giftig geworden is. Oh. God, Want wat een toestand. De, de zaden en dergelijke, die worden al, bij wijze van spreken, in, in, met, met gif doordrenkt, in gif uh, gestopt. En dat, is ook vermoeden, dat vermoeden sommigen het probleem van de bijensterfte. Oh. Die kunnen daar niet tegen. Dus Bijvoorbeeld gewassen als tomaten en paprika en dergelijke. Mm -hmm. Daar geldt hetzelfde voor. Alleen die dosis is voor de mensen zo laag, ja. dat dat geacht wordt geen problemen te geven. Oké. Okay. Nou, dat, uh, dat scheelt dan weer een hoop gedoe met, uh, met het wassen. Mag je nog een vraag stellen? Ja hoor. Uh, waarom zijn wij zo, zo week in Europa geworden en zo laks? Kijk naar die rel in, in, in Parijs en Londen en Stockholm. Dat, dat is toch geen vraag... Wel, waarom zijn wij we tegen... zo week geworden in ja, er is Europa? Is er Om daar zo tegen op te treden. Laat nou voor de vierde nacht laten, weet de politie rellen. Ja. Als je echt doortastend optreedt, houdt het toch zo op? Ja, oh, ja waarom, waarom mensen dat gewoon toestaan? <laughs> en waarom staten dat toestaan? Dat dat zo uit de hand loopt? Ik vind het een interessante vraag, vindt u niet? Nou, het, het, het, ik ben bang dat er gewoon niemand met een uh, afdoende antwoord kan komen. En dat is wel een beetje het principe van, het niet van dit programma. Hoor. Nou, of heeft u het antwoord niet? Nee, ik weet, nou, ik, ik weet nooit een antwoord. Maar ik weet nu dat Henk van Hoorn luistert. Dus ik weet dat ik alle antwoorden tot mijn beschikking Henk van heb. Hoorn, eh, ik weet nu één ding. Dat is dat de heer van Hoorn leidt aan slapeloosheid. Ja. En hij mag, ik zou hem graag opnieuw op willen inbellen. Gewoon, een gewoon op alle vragen. Dat zou fijn zijn, ja. Maar... maar eh, ik vind het, dit is toch een serieuze vraag? Ik vind het een groot probleem, in Stockholm. Ik hoop dat hier nooit uh, het voorkomt. Mm. En ik vind het zo raar dat die overheden daar zo laks lijken te zijn. Grijp toch echt... ...hard in bewijzen spreken, dan houdt het erop. Men staat er toe door te weinig te doen. Men staat erbij en kijkt ernaar. Mm. Waardoor komt dat? Een interessante vraag. Nou ja, maar ik ben. Ik, nou goed, ja, Jammer het spijt me. Maar ik, ik, ik zou heel graag willen dat er nu iemand belt en precies van A tot Z dat uit kan leggen. Maar ik acht met zeg, maar met in het verleden gebleken resultaten dat die kans vrij klein is. Maar nou, wat, wat gebeurt er dan? Wat zijn in in het verleden de resultaten van zo'n vraag? Nou ja, dat, dat er niet iemand is die het volledig inzicht heeft in de beslissingsbevoegdheid van de politie op dat soort gebieden. Dus, dus niemand kan eigenlijk precies vertellen waarom dat op dit moment zo gebeurt. Ja, het is toch niet? een mentaliteitskwestie dan... Uh, nou ja, dat krijg je weer. dan krijg je zo'n meningenverhaal van... ja, het zal wel dit zijn en het zal wel dat zijn... en dan komen we nooit tot een afdoende antwoord. Dat is het niet. Nou, ik, ik denk dat er ligt als hij de vraag gewoon toestaat... Eh, nou, ik sta alweer, je hebt hem gesteld... als u iemand belt met een antwoord... dan hoor je hem zo meteen nog, aan. Ik blijf luisteren. <laughs> Dankjewel, dag. Goeienacht. Goeienacht, hoi. Hup. Goedemorgen. Hallo. Also, ik heb een vraagje over kafruid. in kachtrijd. Over wat? Die kachtreizen in de printers. Ik kan je echt heel erg slecht verstaan. Die kachtreizen in de printers. Oh, cartridges. Ja, waarom, is die, waarom zijn die zo duur? Ja, <laughs> want ik heb er twee gekocht, die kosten me 40 euro. En ik ga kijken in de krant, kan ik een printer kopen voor 39 euro met de kachtreizen in? Ja, dat is misschien verstandiger, hè? <laughs> nou, dat, dat, zit is, dat, is, dat is vloeibaar goed. Ja, ja nou, dat vraag ik me ook wel eens af, inderdaad. Hmm. Dat is een vraag. Nou, goede vraag. Dank je wel daarvoor, Huub. Oké. Okay. Goeienacht. Niet te veel print, ja. hè? Nee. Oké. Okay. <laughs> Hoi. Hoi. Altijd zuinig met papier en natuurlijk met de inkt in de cartridges. 0800-1121, Frans van Horst. Dag, met Frans Hallo. Uh, ik heb uh, een oplossing, letterlijk, ja. uh, voor het maken van galnoten inkt. Oh, echt waar? Um, eikengalletjes. Ja. Die ontstaan door, door een uh, injectie door een hebt ja. dus Zo'n legbroer. Die geeft een injectie in een nerfje of in een steeltje van een eikenblad. Ja. Um, en dan, daar, dan gaat het uh, opzwellen Heel eigenaardig iets. Hij legt er uh, een larfje in. Ja. Een eikje in en dat wordt een larfje. Dat larfje eet zich in een aantal weken naar buiten toe. Ja. Dat kun je ook zien, want er zit er een gaatje in en dan weet je dus dat het galwespje eruit gevlogen is. Ja. Um, als er geen gaatje in zit, zit ze er dus nog in. Maar ja. je kunt ze wel gebruiken om er galnoten, of noem ik zo ook wel, um, om daarvan te koken. Naar één klant te kopen. Frans ik, kom, Frans, ik kom zo ja. even bij je terug. Want ik begrijp er niks van. Ik ga er even over nadenken Oei. tijdens de discoplaat. En dan kom ik bij je terug als je het goed vindt. Ja, oké. Okay. Oh, gelukkig. Ja. ja 0800-1121. Nachtzuster. Een programma van Max.